Miljard euro. ...in ruil voor flinke bezuinigingen wonen meer het onderwijs en de gevroren en veel belastingen gaan omhoog. De bezuinigingen zullen dit en volgend jaar leiden tot een economische krimp. De Nederlandse ingenieur Vincent T. heeft toegegeven dat hij een zijn buurvrouw heeft gedood. De vrouw van 25 verdween in december. Een week later werd op eerste kerstdag haar lichaam langs de weg gevonden. Ze bleek te zijn gewurgd. Vincent T. woonde in Bristol. Hij werd in januari opgepakt. Het weer dan nog vrij zonnig, maar ook sluierbewolking. Temperatuur 16 graden in het noorden. En een graad of 20 in het zuiden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en wordt het ongeveer 23 graden. In het weken gaat de temperatuur nog iets omhoog, naar ongeveer 25 graden. Met zondag kans op een bui. Dit was het NWS journaal. Live. Live. Live vanuit de Haarlemmerhout. Busvrijdagspop Radio. Een unieke samenwerking tussen AB Radio en Haarlem 105. En live te beluisteren tot middernacht. Bevrijdingspopradio. De optredens, de artiesten, de sfeerverslagen. Live vanuit de Haarlemmerhout. Een unieke samenwerking. Een uniek evenement. Op een uniek radiostation. Radio station. De radiostation. Bevrijdingspopradio. Ja, en zeker het derde uurtje ook van uh, Thijs Handen hier uh, voor jou. En uh, ook deze het laatste uur. Ik zometeen natuurlijk na drie uur is uh, Bas van der Slu Schone Schuif zelf live. Met onder andere niemand minder dan Ben Sanders die hier op Bevrijdingspop uh, komt optreden. We hebben zo'n ding Trigger voor je klaarstaan. En ook Gera komt hier richting de studio. Dus dat binnen nu en een uurtje of drie. Ook de laatste updates van de tweets wat er op uh, Twitter rondgaat over Bevrijdingspop. En uh, als ik zo zie, het wordt steeds drukker hier uh, op het uh, festivalterrein. Dus... Uh, I would say, come here, the sun shines! And we geluid van the King of Pop, Michael Jackson, the way you make me feel. make me feel van Michael Jackson hier op Bevrijdingspop Radio, samenwerksverband van H&M 105, AB Radio en uh, CFM en uh, we gaan alweer aan het uh, zesde uur beginnen van uh, deze bevrijdingsdag uh, en althans van deze bevrijdingspopradio. Uh, en uh, natuurlijk ook alweer aan het derde uur van Bevrijdingspop zelf, zometeen hier vanaf het tien voor half drie Dazzled Kid hij zat net in de studio en had er erg veel zin in en uh, ze gaan het uh, voorbereiden op uh, zijn optreden hier op het hoofdpodium met uh, daarvoor een, uh, een paar duizend mensen die zich al lekker een plaatje in het zonnetje hebben verschaft en uh, die dus gaan wachten op het volgende optreden hier op Bevrijdingspop. Uh, ja, wat er nog meer te doen is, dat gaan we van Kitty horen, die loopt over het veld heen en uh, we gaan luisteren naar het kinderfestival daar zijn volgens mij ook te plaatsen. Dus, uh... Op deze 31ste Bevrijdingspop is het natuurlijk ook alle ruimte voor alle kinderen. Dus ik uh, ben het even het veld opgelopen om te kijken uh, of er kinderen zijn. En ik, uh, ik zie hier iemand. Hey goedemorgen. Hallo. Hallo. Hey goedemorgen kinderen. Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Pepijn. We pijn en hoe weet jij? Noah. En Noah. Pepijn en Noah die zijn hier ook op het bevrijdingsfestival. En ik ben heel benieuwd wat jullie zo gaan doen. Heb je al een beetje in het krantje gekeken? En ja, we gingen dansen en daarna naar kinderkabaret. Ik zag je net iets heel slims doen, hè? Ja, ik schreef mijn telefoonnummer op hun arm. Dus dat, uh... Nou, we gaan ervan uit dat het allemaal goed gaat, maar voor het geval dat, dan uh, hebben we het telefoonnummer in ieder geval. Helemaal goed. Hey, ik wens jullie heel veel plezier, hè? Nou, dus een tip van het moment even. Schrijf het telefoonnummer op een hand. Ja. Ik doe het ook altijd. Ja. <laughs> Veel plezier. Ik loop net het uh, Florapark op. Ik ben er. Het is niet zo heel ver hoor. Van het grote veld af. Het is al redelijk druk. Mama's en papa zitten al uh, in het zonnetje. En ik zie een hele grote uh, witte tent. Daar uh, heeft een prachtig gekleurde ballon aan de buitenkant. Dat zijn volgens mij... Zit, zijn ze hier een dansworkshop aan het geven ik zal ze even naar binnen lopen kijken of ik er tussendoor kan komen dat is uh, twee keer vandaag ook nog eens om uh, half vier vandaag is er uh, nog een workshop voor kinderen vanaf negen uh, plus dus uh, als je daar uh, zin in hebt kom dan naar het, uh, het florenpark En hey, goede, hey, wat heb je allemaal gedaan vandaag weet ik niet meer wat, wat kom je hier doen, voor op het veld? Ja. Springen. Waar, waar kun je springen? Op de springkussens. En wat is er zo mooi in de springkussens? Waar zijn die springkussens? Om springen. Ja. Ja. Wijs eens aan, waar zijn ze, die springkussens? Oh daar. Met die klauwtjes zeker. Maar je kan leuk springen. Zijn het hele goede springkussens? Hij knikt van ja. En wat ga je ook nog wat lekkers eten. Leuk hè, zo'n dag vrij. En hij blijft knikken. Dus hij heeft veel plezier, hè? Ja, dat was Kitty live vanaf het Kinderfestivalterrein En uh, we hebben een tussenstandje van de pol op uh, abradio.nl. Jeroen, uh, geef jij ons eens even een update uh, van de pol. Ja, het is 35% tegen 65% voor ja, ik kom tegen nee, ik kom niet. En dat is opmerkelijk, want 49 personen zeggen dat ze wel komen vandaag uh, naar bevrijdingspop. En uh, 94 personen zeggen dat ze niet komen. Nou ja, als ik het hier zo zie, dan zitten die uh, 94 personen hier dus niet tussen. Maar er zitten hier wel echt veel, veel meer mensen. Ja, het, het stroomt nu echt vol. Hè? Er komen van alle kanten komen mensen in grote orders aanloop in grote groepen... Ook en uh, het wordt met, uh, met, het, uh, met de minuut eigenlijk gezelliger hier. Ja, en uh, ik zie net ook op Twitter dat er een hele lint, uh, zegt uh, Gijs, een hele lint van voetgangers door de stad op weg naar bevrijdingspop 11, uh, net een miljoenpoten die zich door de straten wurmt. Dus dat is okay. ook een uh, goed teken voor als dat nog komen gaat. Ja, en het is nu geen nationale Vrijdag. De discussie uh, elk jaar opnieuw moet het wel even geen nationale vrije dag worden. Uh, ik denk dat als je dat op de, op de website zet, dat je sowieso 100% tegen 0% stemmen houdt. Maar dat, dat, daarom doen we het ook niet. Uh, mensen die nu op dit moment wel moeten werken, kunnen natuurlijk wel gewoon volgen. Elke Oh, hebben ze een iPad of een iPhone? Het kan allemaal, toch? Ja, je hebt een iPhone uh, of iPad app. Je kan hem ook op de iPad zetten. Um, en voor Android telefoons kan je ook de app downloaden. En daar zit het gewoon live op te volgen, Bevrijdingspop. En natuurlijk gewoon de website Bevrijdingspopradio.nl Waar de uh, stream is waarmee je mee kan zetten. En uh, Twitter ook mee met Bpop 11 Hashtag. En uh, zet daar je foto's bij. En dan komen die ook op de website te staan. Oké, okay, hartstikke goed. Nou houd hem op de, op de hoogte. We houden die op de hoogte via Bevrijdingspopradio.nl natuurlijk ook via de nieuwsites. Controleer het, uh, probeer het uit. En luister mee hier uh, live vanaf uh, bevrijdingsspot op uh, radio. Zometeen uh, hier het optreden van Dazzled Kids. Hij is trapt om tien voor half drie af hier op het hoofdpodium. Dus wees op tijd en wees erbij. Dit is Crystal met Golden Days. I got a bucket full of sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day. Let's go to the front line. Ready to dance sing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I won't take it to the nearest parade escape. In the daily routines and go crazy. <laughs>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 Crystal en Golden Days hier op op Radio. en Zeker dat een Golden Day is. Sterker nog, Mark Rutte, onze eigen minister-president, heeft in Wageningen officieel startschot gegeven vanmiddag. Dus dat is ook misschien wel leuk om even te vertellen. Dat onze president zelf dit heeft doen ja, starten, zeg maar. Nou, hier is het lang begonnen naar mijn idee hoor. Hier is het feest van in volle gang. <laughs> ja, uh... Het is ook om 1 uur, over, en we waren om 12 uur al bezig. Ja, precies. Maakt verder niet uit. Jullie hebben een programma voor jullie, Papa Jeroen? Ja, dat klopt. Uh, nou, zoals jij net al aankondigde straks Dazzle Kid, uh, zanger Gerd Bommel van Voist uh, nou, Hij was hier net ook al te gast. Uh, volgens mij wordt dat er erg leuk optreden. Hij maakt er erg leuke muziek. Ja, met uh, zijn embrace nummer van hem. Erg, erg relaxed nummer. Ik vind het zelf Ik kijk er heel erg naar uit. Ik vond trouwens hier voor uh, in de Hearts ook een erg goed optreden. Het is een lekker rock al op de vroege, uh, middag. Dus uh, ja. nee, dat, als dat het uh, voorboden is, dan wordt het echt een heel gaaf programma. En ik, ik heb hem nog gevraagd of hij straks nog terugkomt om ooit zijn akoestie te spelen. Ik weet niet of uh, als de rest van de band het wilde dan kwam hij nog even terug. Oh dus, uh, ja. Daarna gaan we echt rocken. Daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, Triggerfinger uit België. Ja, gewoon keiharde rock. Uh, zoals het bedoeld is. Ze stonden allemaal op het grote podium Blowlands, op alle grote festivals. Ja, geweldige band. Uh. En daarna natuurlijk de, de, onze echte eigen band, Sanders. Daar gaat het gerucht dat hij de meest getatoeëerde popster ter wereld nu is. Maar dat is maar een gerucht. Misschien dat uh, we het zelf aan het kunnen vragen. Ik weet niet of we hem kunnen spreken. Maar uh, daar kijken natuurlijk heel veel mensen naar uit. Ook op Twitter. En uh, daar kijken wij natuurlijk zelf ook heel erg naar uit. We gaan het gewoon lekker uitzenden ook. daarna naar uh, muziek met... Uh, Welen, oh, uh, rond kwart over nee, zes begint nee, nee. hij. Hij speelt maar kort, want daar moet met de helikopter weer weg. Hij speelt een half uurtje, dus uh, wees op tijd. Ja, precies. Hij is een ambassadeur van de, van de vrijheid. En daarom zal hij met een marinehelikopter... ...heel het land doorgaan naar alle festivals... in dit geval bij Vrijdingspop ook. En we uh, hebben natuurlijk op uh, aansluitend uh, de baseballs. Ja, die kind van een uh, cover van Umbrella van Rihanna... ...volgens mij is hij bij ieder radio is helemaal plat gedraaid. Dus. Nou ja, die, dat, uh, ja, dat uh, zeker. Ja. Maar ze hebben een heleboel meer covers, dus gewoon uh, leuk. En uh, ze, ze, ze hebben ook een leuke dance act. Het is een beetje een gimmick band, maar het is wel leuk. Uh. Ja, nee, de band longconsole is wat dat betreft die, die sluit uh, uh, uh, voor Kate Nash, of na Kate Nash bedoel ik uh, sluit hij ook en dat is echt, uh, uh, ook een, echt een showtje dat hij op gaat geven dus uh, daar, daar kijken we ook ook ja, een grote band, ja. Zo'n revuur, zeg maar, uh, zoals dat uh, toen de tijd bedoelde. We gaan nog even naar het Jupiler podium, dat kunnen we helaas niet uitzenden dit jaar, maar er treden wel leuke bands op. Is daar een reden voor trouwens dat dat niet mag worden uitgezonden, jongens? Nee, het is, niet, het, ja, het is technische reden. Ja, okay. het is gewoon lastig om uh, zo het, ja, van van van dat podium naar, naar hier te krijgen naar onze studio en dan weer uh, de eten in. Dus uh, dit jaar niet, maar uh, hopelijk volgend jaar. Want daar we we staan toch wel de flinke namen ook, hè? Letterlijk. Ja, er staan letterlijk, <laughs> flinke, er staat letterlijk flinke namen om zes uur spellen die uh, hip hop. En uh, op dit moment is bezig om Twee uur is Gerard. Als het goed is, komt hij straks nog even langs. Ja, die moet helemaal van dat ene podium hier naartoe komen. Dus dat kan eventjes duren. Maar uh, ze zeggen dat hij komt. Dus daar kijken we ook erg naar uit. daarna is het de tijd voor rocken. Voor een band uit uh, Denemarken T-Attacks. En uh, die spelen om vijf voor drie op dat uh, jupilair podium. Ja, en dan uh, vervolgens uh, Moos, een Nederlandse band, ook erg relaxed. Uh, Miezen, wow, Fatback? Ja, ja <laughs> dat is wel grappig om te doen. Uh, die, die, die band is vernoemd. Uh, als je de CD koopt krijg je een heel receptenmenu erbij. Want uh, oh. iedereen die op de CD meewerkte daar, daar kookte hij voor. Dus dat is... Uh, het is wel grappig. Uh, uh, op de achtergrond horen jullie trouwens ook uh, een de, de beetje het dat, uh, dat oefenen van uh, Desert Gate. Dus uh, Dus uh, mocht je denken van, nee wat hoor je nou in mijn oor? Hoor je het? Ja, is zit er ja. nu ook staan. Ja. Ja. Leuk. Leuk. Op zeven uur is het uh, meezingen met Ja 6 Dus uh, meezingers onder andere van André Aanses en zo. Uh, op een uh, reggae beat met de zanger van Beef. Op, ja, daarvoor is uh, flinke namen natuurlijk. De hiphopband waar we het net al over hadden. En waar Jan van Oggenlijk heel erg veel aandacht van had besteed. Want die is er helemaal fan van. En met hem veel anderen. Want er komen heel veel mensen speciaal voor flinke namen naar Bevrijdings. Ja, nou sowieso, ik uh, misschien zou het van zo meteen een blaadje draaien een flinke naam vind ik Altijd leuk, toch? Ja, nou, daarna uh, als een de laatste band uh, Chef Special, haar trots uh, in deze bange dagen nee. Ja, <lacht> leuke band uh, En uh, ja, feestje, beloofd dat van om acht uur speelt die op het jubilair podium En uh, we het jubilair podium sluit af met uh, niemand minder van Joost van Belly komt we op het laatste moment nog bij Stylus DJ Sound System uh, featuring ons eigen Giel Belen. Van 3FM natuurlijk, Hensel en Disco Nova ja, dus van 9 tot 11 zijn er dus dj's op dat podium en uh, gaat ja, het helemaal los, ja. dat gaat helemaal los. Nee, en uh, Goed, kan je het dan laatste uurtje kan je hier nog op het uh, hoofdpodium, kan je nog ben Long zo kijken. Ja. Uh, het is wachten op uh, niet de dames die nu binnenkomen lopen, maar op Dazzle die gaat zo optreden. Ja, en, dan uh, even kijken wanneer ze gaan beginnen. Ik heb in ieder geval, uh, jongens, zeg het maar, uh, Kate Nash of flinke namen? Ja, doe Kate Nash mee. Kate Nash, Nash, die hebben we nog niet gehoord. Ik heb flinke namen vanochtend al gehoord. Oké, okay, gaan we Kate Nash draaien. Met uh, Mouthwash Hier op uh, op Radio, kom maar naartoe Het is al echt gezellig, het is lekker weer En jouw kans om erbij te zijn Zometeen is dus hier uh, om 9 uur, Kate Nash. Nee, This Is my face Covered in freckles With the occasional sport And some things This Is my body of it you can En uh, Maud Was hier op uh, Bevrijdingspop Radio. Leuk dat je luistert. Je meldt mee op de radio. Bevrijdingspop Radio. Ja, en wij gaan overschakelen naar uh, niemand minder dan uh, Jur. Die staat met een, uh, met een paar mensen, geloof ik. ik uh, vertel het, Jur. Nou, ik sta om precies te zijn uh, bij iets heel essentieels op Bevrijdingspop. Ik sta namelijk uh, bij Pim en die is van de EHBO. Hé, hey, Pim, ik ben wel benieuwd. Uh, zijn er nou alleen nog maar pleistertjes binnengekomen? Of uh, is het echt wel een drukte van je welste? Het is een drukte van je welster qua mensen, qua, qua, qua gewonden, zeg maar, om het te heftig te laten klinken. we uh, staan eigenlijk heel rustig op een paar pleistertjes daar. Ik denk dat uh, als je vanavond terugkomt, dat, uh, dat ik iets anders ga vertellen. want Hoe drukker het wordt, hoe later het wordt, uh, ja, hoe meer er gebeurt. Okay. Maar jullie zitten nu wel uh, al in de volle bezetting, want jullie hebben, la, heb, ik heb hem uh, laten vertellen dat jullie drie uh, posten hebben. Hoe zit dat uh, precies? Ja, klopt. We hebben een post op het uh, kinderfestival. Er zijn zes, vijf mensen aanwezig. En uh, de andere 18 die zijn uh, verdeeld over het Frederikspark en, uh, en hier is dus het voorveld. Oké, okay. ik heb het idee uh, dat jij een beetje het ophoofd bent. Klopt dat? Als je het opperhoofd noemt, ja, ja dan klopt het. Okay, dus jij houdt alles in de gaten en uh, stuurt mensen naar plekken toe waar gewonden vallen? Uh, niet helemaal. Iedere post heeft zijn eigen postleiding. En uh, ja, als je het hierang is, wil zien, dan, uh, dan steek ik daarboven. Zeg maar. Ik heb meer de algehele coördinatie van het de, van EHBO-gebeuren de hier bij bevrijdingkop. Oké. Okay, en uh, dit doe je dus al vaker? Heb je al uh, hele heftige dingen meegemaakt? Of uh, kunnen we dit jaar gewoon weer uh, rustig uh, naar de optredens kijken? Zonder ons zorgen toevoegen maken? Uh, nou ja, binnen de groep gebeuren eigenlijk nooit heftige dingen, maar ja, goed, het, is, het is gewoon niet te voorspellen van tevoren. Het is afhankelijk van een hele hoop dingen. Als het hartstikke heet is, dan krijg je mensen die slecht gaan eten, veel gaan drinken. Veel drinken, veel alcohol bedoel ik dan. Um, ja, het is, het, is, het is gewoon niet te voorspellen. Goed, de heftige dingen die gebeuren. Ja, mensen die, die, die drinken, af en toe wat gebruiken, die, die blijven er toch tussen zitten, ja, goed, die zullen hier uiteindelijk... Als het fout gaat, uh, zullen die hier uh, misschien terechtkomen. Ja, dat was je live vanaf uh, met de EHBO-post in ieder geval, uh, die ook natuurlijk uh, van groot belang is. Inmiddels is er delftige keer aangetreden op het uh, hoofdpodium. En daar gaan we dan ook uh, terecht naar luisteren. Uh, Mensen van Adem, vanaf hier ziet hij er uh, vrij sexy uit allemaal. Gefeliciteerd daarmee. Softly sigh, the sun's burning on my face. Never been easier than this. Left behind all I could miss. What's the truth and where's the heart in it? We have wasted so much time with friends and relatives, but no more bitterness today. The stunning little motorbike Is that it always helps you leave Whenever I get moved, I fire up Drive away and never stop Till I'm sure there is no pain in me But this way I control my life This weird little pass of time I hope you all can understand Much this had to be untold, but I'm afraid I never know how to tell you about this wheeling and dealing with life. This is Kim. live hier op het podium van bevrijdingspop radio, althans niet op bevrijdingspop radio, maar bevrijdingspop, hier bij bevrijdingspop radio en uh, inmiddels in de studio is uh, ja, binnen gelopen. Mas, ik zou zeggen, hier ga lekker zitten, neem plaats achter de microfoons en uh, ja, we zijn toch wel benieuwd uh, ja, hoe jullie eigenlijk hier een beetje zijn beland. jullie zijn benaderd waarschijnlijk door de programma-directeur en uh, het was gelijk een jaar voor jullie. Hier, uh, sorry, ik, ik stond het niet. Ja, de muziek klinkt nog wel hard hier. <laughs> het was gelijk voor jullie uh, een jaar uh, toen je was uitgenodigd voor of uh, voor, voor Bevrijdingspop hier? Ja, het was een uh, dikke jaar. Wat, wat hebben jullie met Bevrijdingspop? Wat, uh, wat, is, wat, is, wat, is, wat maakt het speciaal voor jullie? Bevrijdingspop Haarlem bedoel je? Ja, Ja dat is toch wel een, een landelijk bekend uh, bevrijdingsfestival waar je graag wil spelen. En, uh, dus ik ga er zelf ook vaak heen. Dus, uh... Oké. Okay. Uh, jullie zijn met een groep van AMO, vijf man. Ja, ja, vier. Vier man? Ja. Uh, In 2003 zijn jullie hier samen En uh, wat, wat kun je jullie muziekstijl uh, omschrijven voor mij? Uh, ik zou zeggen licht psychedelische gitaarpop. <laughs> Oké. Okay. En hey, um, uh, hoeveel nummers gaan jullie doen hier trouwens? Hoeveel nummers? Nee, ik krijg ik niet eens, maar we, we spelen een uur ongeveer. Een Uurtje. Dus, uh, Mag je spelen? Oké. Okay. Ja. Hey, en um, jullie zijn hier nu zonnige dag en dergelijke, veel mensen. Uh, hebben jullie ook speciaal voor zeg maar voor uh, nummers uitgekozen of je zeggen nou die willen we graag in het brengen of hiermee willen we laten zien uh, wie Moss is? Uh, nee, wij hebben. Nee. Hè? We spelen gewoon onze. onze, onze... Onze fijne set. Normaal Repertoire. Normaal Repertoire. Ja. Hey, uh, jullie zijn bezig met de album? Klopt. Ja. Moet in de zomer van 2011 moet dat, ja. uh, moet dat uh, eruit gaan komen. Ja. Kun je iets over vertellen wat, uh, wat, het, wat, het, wat er op komt staan? aan muziek en. Uh... Nou, we zijn hard bezig, we zijn veel aan het spelen op dit moment met de nieuwe liedjes. En uh, we gaan er vandaag ook een paar spelen. En we zijn heel erg aan het zoeken nog naar uh, welke kant het op gaat, de hele plaat. Maar het begint wel te komen. Ik denk dat het er nog veel ritmischer, uh, ritmischer uh, uh, plaat gaat worden dan dan uh, Never be Scared. En uh, nou, er staan nu iets van acht liedjes goedere stijgers en uh, we hopen in november dat die uit gaat komen. November of dat uh, is wel wat gaat lukken. Dat denk wordt de liefst een beetje. Ja, ja. en uh, daarvoor nog optreenings uh, of, of uh, Zeker. Ja. ja, we zijn veel met buitenland bezig nu. Okay, dus in Nederland uh, bevrijdingspop is een van de weinige plekken waar we staan dit jaar en, eigenlijk. Wat, waarom alleen uh, echt een beetje in buitenland? Probeer je daar meer te scoren of heb je zoiets van nou dit, dat speelt ons meer aan? Nou, we hebben vorig jaar zoveel gespeeld in Nederland, dus dat, dat je, een... dat je... Nou, ik zou ja. dolgraag nog meer willen, maar... Ja, en de plaat die is ook uit in Duitsland bijvoorbeeld, en, uh, en die wordt daar nu ook gedraaid op verschillende radiostations. En dan, dan is ja, het moet je dat je daar ook heen gaat. Een beetje voor promotie en dergelijke ook Ja, dergelijk het is ook ook gewoon weer een heel ja. nieuw land wat je kan ontginnen en uh, waar je op heel veel plekken kan spelen. Dus dat is alleen maar cool. Oké, okay, en welke plaat in Duitsland doet het goed op dit moment? Nou, de, de, laat. de laatste. De laatste, de laatste. Gaan we gaan nog vragen stellen. Ik vroeg me af, jullie eerste plaat is eigenlijk niet heel erg opgeplikt. De tweede plaat ging opeens heel snel. Dat, Brengt dat ook een bepaalde druk met zich mee? Dat jullie nu weer ook van. Nou, je gaat er natuurlijk wel heel erg over nadenken. Maar we hebben dat eigenlijk heel snel overboord gegooid. We hebben gewoon toch gedacht van ja... Laten we in Gosnam gewoon de plaat gaan maken die wij willen maken. En, uh, want dat hebben we met de vorige plaat ook gedaan. En dat is, ja, weet je, dus... Je kunt er heel erg mee bezig gaan. En uh, pet je af voor, voor mensen die dat kunnen. En daar dan ook bewust keuzes in kunnen maken. Maar wij, uh, ik denk dat wij toch maar gewoon weer ons uh, gevoel gaan volgen. En uh, de plaat gaan maken die we willen maken. Is Excelsior... Jullie ja, zijn dan typisch je, Of is dat een raar iets? Ja. Nou, dat, dat is ik... een label wat anderen er uh, meestal op plakken. En natuurlijk ja. zit je bij dat label. Om, omdat het uh, ja, bepaalde soort... Uh, uh, ja, een soort van alternatief als alternatief bestempeld wordt, maar... We zijn er zelf niet zo mee bezig. En ik denk ook dat Excelsior zich de laatste vijf jaar. Dat, dat, stem, dat die stempel ook helemaal niet meer klopt. Eigenlijk als mensen het hebben over een Excelsior bandje. Dan heb je het over de tijd van. Toen alleen Johan en Cesar en Daryl waren. Ja dan toen had je de, die bandjes. Had je. Maar nu, ze hebben nu echt zoveel. Van hip hop tot Marokkaanse jazz. tot weet je, Het gaat echt alle kanten op. Zo breder geworden ook. Ja zeker. Ja. Okay. Dat vind ik ook heel leuk. Hey, en uh, voor de rest jongens. Uh, jullie hebben zeg maar, uh, diverse anders gemaakt. aan uh, mijn hoofd 2007-2009 negen ook. Uh, ga je daar ook wel een aantal tracks van uh, te voorbrengen brengen naar uh, hier? Uh, op, op wat oude liedjes ook, nog vandaag? Ja, we spelen eigenlijk heel weinig liedjes van de eerste plaat. Vandaag volgens mij zelfs helemaal niet. Oké. Okay. En dat is een beetje... Uh, dat was niet een bewuste keus, maar we, we hebben het in het begin van de, deze tour wel gedaan. En we merkten dat we, daar, dat, het, uh, dat we het heel leuk vonden om het te spelen, maar dat het de set heel erg brak ofzo. Dus eigenlijk hebben we dat op een gegeven moment helemaal losgelaten wel alleen nieuwe liedjes gaan spelen. Oké. Okay, nou, ik wens jullie heel veel succes ja. in ieder geval. Het, het optreden ja, meteen daar. Ja. En uh, maken we wat van en we uh, gaan zeker eventjes nog wat jullie horen. Gaan we doen. Okay, succes. Mo, we meteen hier op het Jupiterpodium Podium en we gaan een plaatje draaien. Zometeen meteen ook op het Jupiterpodium. Podium namen. Okay, deze. Deze is voor dat meisje, <laughs> dat ene meisje, die kent er wel. <swek>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 was that? a laugh or was that Was that a move? But still, I don't get a from flick. Shit, but I leave no riding the road. But is it so in my head? And soon we'll be done. afraid Zeg maar we hebben nog 40 minuten om te spelen dus te denken we gaan niet zoveel zeggen. Dus volgende keer maken we een beetje beter kennis en grapjes doen enzo. Ik ben al op goede voor grapjes te spellen uh, love and Oh, oh. Love get a milk and honey I found a cure but couldn't hold off sexy uit gaan zien gedurende dit optreden. In fact, uh, het ziet er echt heel tof uit van hier. Jullie moeten het eindelijk eventjes van hier gaan bekijken. Dat is echt leuk. Uh, mag ik even naar jullie zwaaien? Vet. Yes. Oké, okay, uh, hey, dit, uh, dit is het laatste nummer. We gaan zo nog een beetje naar Zwolle. En als jullie nou zo dadelijk uh, nog niet genoeg gedronken hebben, kunnen jullie ook nog om tien uur naar Amsterdam komen, want daar spelen we ook nog. Het is dus maar one train right away. Alhoewel, ik moet wel eerlijk zeggen, ook al woon ik in Amsterdam, dat dit wel een beetje moeilijk is om uh, te bieden. Maar dat heb ik niet gezegd. Ah, uh, yes, dit is een uh, Anders